1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. U hoort straks alles over het verloop van de vierde etappe in de Tour de France. Van Abbeville naar Rouen over 214,5 kilometer. De te kloppen scoren in de nieuws- en sportquiz is 140. De kandidaat van vandaag heet Erik Tettero. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Dorot Megens. In Den Haag hebben buschauffeurs van vervoersmaatschappij HTM het werk neergelegd. Ook een aantal trambestuurders doet mee met de wilde staking. Deze chauffeur legt uit waarom er wordt gestaakt. Nou, omdat we tegen de aanbesteding zijn. Eh, die toch eigenlijk op gezegd door onze keel is eh, geduld. Onlangs is de wet eh, door de Tweede Kamer aangenomen... dat er niet meer aanbesteed hoeft te worden in de grote steden. Den Haag is de enige vervoerstad die wel aanbesteed wordt. Dus we willen graag weten waar het daarin in steek eigenlijk, waarom wij ook aanbesteed moeten worden. Actie was niet aangekondigd. Op internet werden de chauffeurs opgeroepen... om naar het hoofdkantoor van HTM te gaan. Er staan een aantal bussen die het verkeer blokkeren. HTM is naar eigen zeggen totaal verrast door de wilde staking. De directie gaat met de actievoerders in gesprek. De VVD heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend... waardoor trouwambtenaren niet meer kunnen weigeren om homo's te trouwen. Daardoor is er weer een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaan... tegen het toestaan van weigerambtenaren. VVD was eerder al voor een verbod op weigerambtenaren... maar kwam daar onder druk van het CDA van terug. Nu het kabinet demissionair is, voelt de VVD-fractie zich weer vrij... om de weigerambtenaren aan te pakken. Staatssecretaris Seilstra voelt er niets voor om topsporters... een uitzonderingspositie te geven bij nieuwe regeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd. Volgens hen loopt bijna iedere topsporter studievertraging op... en is het daarom niet redelijk hun een boete te geven... als ze langer over hun studie doen. Zijlstra wijst erop dat er al geld beschikbaar is gesteld... waarmee universiteiten en hogescholen speciale regelingen voor topsporters kunnen treffen. Ik ga niet twee keer geld geven voor hetzelfde doel. Ze hebben het al gekregen en ze moeten het nu gewoon doen. En ik zie dus hun pleidooi als een ondersteuning van die topsporters... dat ze het ook daadwerkelijk aan hen gaan geven. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen nieuwe taalwet. Volgens de wet die gisteren door het parlement werd aangenomen... krijgt het Russisch in het oosten en zuiden van Oekraïne de status van regionale taal. In Kiev verzamelden zich vanochtend honderden betogers... bij een gebouw waar president Yanukovych een toespraak zou houden. De politie gebruikte traangas om de menigte te verdrijven. Tegenstanders van de wet vrezen dat de Oekraïnse taal in de verdrukking komt. De stimulans voor Russisch sprekende om Oekraïns te leren zou verdwijnen. Ook zou de politieke invloed van Moskou op Oekraïne erdoor toenemen. Het lichaam van de overleden Palestijnse leider Arafat wordt waarschijnlijk opgegraven. Een commissie die zijn dood onderzoekt heeft dat geadviseerd aan de Palestijnse president Abbas... Die zou het advies willen overnemen. Arafat overleed in november 2004 nadat hij plotseling ziek was geworden. De doodsoorzaak is nooit met zekerheid vastgesteld. Veel Palestijnen zijn ervan overtuigd dat hij is vergiftigd door Israël. Gisteren meldde de nieuwszender Al Jazeera dat Arafat... mogelijk een maand voor zijn dood is vergiftigd met het radioactieve polonium. Wetenschappers van het CERN-instituut in Genève... zeggen dat het vrijwel zeker is dat het Higgs-deeltje bestaat. Volgens de wetenschappers is er slechts een kans van 1 op een miljoen... dat ze ernaast zitten. De wetenschappers hebben in ieder geval voldoende bewijs dat er een deeltje is gevonden waarvan het bestaan in de natuurkunde nog niet eerder bekend was. Surndirecteur Hoyer zegt dat hij als leek wel zou weten wat hij precies heeft ontdekt. Als leerman zou ik zeggen dat we het hebben. Maar als scientist moet ik zeggen: wat hebben we? Have? We hebben have iets, yeah? We hebben een boson. En nu moeten we have to determine wat kind of boson it is. Dat is in de scientists' language, zo so to speak. Bij de bekendmaking in Genève klonk een groot applaus in de zaal. Van het Higgsdeeltje, ook wel het goddeeltje genoemd, wordt aangenomen dat het een van de bouwstenen is waaruit het heelal is opgebouwd. Het zorgt ervoor dat alle andere deeltjes massa krijgen. Het weer nog vanmiddag zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. 24 tot 28 graden is het. Morgen in het hele land kans op stevige regen en onweersbuien. ANWB-verkeersinformatie op de A50 Os richting Arnhem... staat bij knopend valburg een file van 3 kilometer aan een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Op de andere rijbaan door werkzaamheden file... tussen Heeteren en knoopend Ewijk daar staat 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar?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 we er gewoon gewoon wachten dat ze er een keer bij gaan liggen. Ja, dat gebeurt heel veel. En dan weet je gewoon dat het gewoon heel hectisch gaat worden en dat je eigenlijk op de fiets moet blijven zitten. Ja, dat is zo ver. Draaien en keren. Ja, ja, je doet altijd mee. Op het moment dat je erbij zit, dan doe je mee. Het is constant, constant werken, het constant knokken om er voor in bij te blijven. Peter Sagan gaat op weg naar zijn tweede overwinning in deze Tour de France. We zijn er een keer maar we zitten in de vierde etappe van de Tour 2012, die finish vanmiddag in Rouen. Dat is de geboorteplaats van de Franse president Hollande. En de renners komen onderweg vier calls tegen van de vierde categorie. En Gio Lippens, er zijn al een paar koplopers, rijden ze hard weg? Die koplopers die rijden heel hard weg. Drie mannen in totaal. Arashiro, Moncoutier en De Place. een Japanner en twee Fransen. En die hebben inmiddels al een voorsprong van 8 minuten en 20 seconden op het peloton. En dan denk ik dat het hele verhaal over de waaiers de prullenbak in kan. Want nu nog rijden ze langs de kust, straks gaan ze het binnenland in en dan is dat toch afgelopen. Er staat niet veel wind, het is drukkend warm hier in Rouen aan de finish. En ik denk dat we gewoon het klassieke scenario krijgen van een massaspit. Op weg met Tour de France. Mercredi 4 juillet. 4e étape, Abbeville-Rouen. echt nog van begin tot eind meezingen. Wat is het toch fijn dat de microfoons soms dicht staan. Stars on 45, waren ah dat? PostNL wil compensatie voor de kosten die het bedrijf maakt... om zes dagen in de week de post te bezorgen. Het postbedrijf maakt verlies op het bezorgen van de post... en wil dat die kosten deels worden vergoed. Mark Potma, goedemiddag. Goedemiddag. Van PostNL, u wilt die kosten verhalen op de concurrentie. Waarom? Ja, dat is, uh, het is zo. Het is niet alleen uh, voor de zesdaagse uh, bezorging. Het is ook voor het, uh, het, het hebben van een netwerk van brievenbussen en van uh, de, de postkantoren die we hebben. Maar u hebt toch helemaal geen postkantoren meer, zelfstandig? Ja hoor, ja, die noemen we nog steeds postkantoren. Maar die vindt u nou uh, bij, uh, bij de Bruna en uh, bij, uh, bij soortgelijke uh, uh, bedrijven. Ja. Maar uh, die kosten die, uh, uh, die, die worden ons zeg maar, opgelegd uh, door de staat. Is, wij zijn de universele postdienstverlener. Nou, tot 2009, de nieuwe postwet, uh, werden wij daarin uh, beschermd door de, door de of door de, door de monopolie. Nou, nu is die markt is volledig geliberaliseerd en daarom is toen ook in de postwet een uh, regeling opgenomen. Uh, waarin de netto kosten, dus de kosten voor het voeren, die voortvloeien uit, uh, uit het voeren van uh, de universele dienst, dienstverlening. En uh, wij gaan gebruik maken van die regeling om uh, ja, die vergoeding uh, te krijgen. Ja, maar in die regel staat dus dat de concurrentie dat dan moet betalen, die compensatie? Nee, in de, in de regeling staat dat uh, de, uh, de, de, de postdienstverleners op uh, het commerciële gedeelte van de markt uh, die, uh, die kosten moeten, uh, moeten betalen. Nou, wij zijn daar ook. De, groots, de grootste partij op de, de commerciële postmarkt. Dan zou u zichzelf Zee zullen ook nog een heel groot gedeelte van die netto kosten zullen wij voor onze rekening nemen. Nou, um, want het bedrijf leidt verlies, hè, begrijp ik. 107 uh, miljoen tot 100, 125 miljoen euro. Nee, dat zijn de kosten. Dat is niet het verlies. Maar dat zijn de kosten die wij uh, in rekening moeten brengen waar geen vergoeding tegenover staat. Nou, nou kan ik me voorstellen dat die concurrenten zeggen... ja, uh, mooi, mooi verhaal, maar dat gaan we dus niet doen. Ja, euh, nou ja, het is een, een regeling die in, uh, in, in, de, in de postwet van 2009 staat. En uh, ja, wij maken gewoon gebruik van die regeling. Mm -hmm. En uh, we hebben dus vandaag uh, bij de Opta te kennen gegeven, of technisch was het uh, voor 1 juli, hebben wij te kennen gegeven dat wij ja. gebruik willen maken van die regeling. Opta is de toezichthouder. Hebt u al reacties van de andere postbedrijven? Nee, we hebben geen reactie van de andere postbedrijven. Dat gaat uh, de Opta doen. Uh, wij hebben nu uh, de, zeg maar, de hoogte van, uh, van de netto kosten berekend. En die hebben we nu uh, samen met de aanvraag voor de vergoeding in, uh, ja. ingediend ja. bij de Opta. En Opta zal nu uh, de andere bedrijven bij de beoordeling ja. betrekken. Moet u eigenlijk niet gewoon bij de minister zijn? Nee, het is uh, de Opta, de, de, de, regel, uh, de regeling uh, die... Uh, ja, die, die stelt dat wij de opta, het, het, het, de, de aanvraag moet indienen bij de opta. En de opta zal nou, die vervolgens. Nee, ik, ik snap dat hele technische traject nu wel. Maar zou u niet gewoon bij de minister moeten zijn en zeggen bijvoorbeeld, kunnen wij ook niet af van die verplichting van die zes dagen? Nou, dat wordt op het ogenblik wordt het al uh, besproken in het, uh, in het parlement. Of Althans, er ligt een, uh, een wetsvoorstel ligt ervoor. Maar. Uh, ja, daar wordt ook aan gewerkt. Maar dit betreft, dit betreft dus de kosten over 2011. Ja, ik snap het. Goed, nou, we wachten af wat de andere postbedrijven ervan vinden. Ik dank u nu voor de uitleg. Mark Potma van PostNL. Graag gedaan. Dan gaan wij naar Gio Lippens. Let op, daar gaan we. Ja, Gio, ben je daar? Ja, ik ben daar. Ja, ik, ik, ik wachtte ook op de flits. Flits, flits. Ja, ik ook. Maar, um, de flits uh, is niet meer de flits. De flits is uh, nu even niet meer de flits. Straks is hij er mee. gewoon weer. We hebben uh, Rogas, Siftsov en Tsalingi uh, die niet meer van start zijn gegaan. Uh, uh, Overigens hoorde ik net dat uh, Tsalingi Chalingi, uh, met succes is geopereerd... als een gebroken heup. Uh, maar hoe gaat het eigenlijk met de mannen... Die, waar het gisteren ook niet zo heel goed mee ging? Zijn ja, die weer opgestapt? Het... Ja, dan zullen er veel met uh, problemen rondrijden in dat uh, peloton. Een van die mannen is trouwens uh, een man die vorig jaar hoog in het klassement eindigde. Waar wij in Nederland niet zo dol op zijn. Maar in Frankrijk zijn ze helemaal gek op hem. Hij heeft zelfs een soort uh, ja, reality-soap uh, rondomheen gebouwd. En dat is Thomas Veclaire. Hij lag gisteren ook bij een van die valpartijen. In de aanloop naar de Tour had hij ook al problemen met zijn kniet. Zag er lang naar uit dat hij niet mee kon doen. Maar hij is toch uiteindelijk gestart in de Tour. Maar vanmorgen ging heel even het gerucht... dat hij misschien wel niet van start zou gaan in deze etappe. Maar uiteindelijk is hij toch opgestapt. Hij is tenminste nog niet gemeld als afvaller uit deze Tour. Zodat we voorlopig nog maar drie man hebben die afgevallen zijn. Maar ja, er rijden er inderdaad nogal wat rond in het peloton met, met, ja, met problemen. We zien dat de laatste dagen met Tony Martin en met Luis. Leon Sanchez, die zie je voortdurend als laatste in dat peloton rondrijden. En uh, het enige wat die hopen is gewoon heel uit aan de finish komen. En natuurlijk uh, geldt dat ook voor uh, Marcel Kittel, hè, de man die ziek is. Dat weten we ook allemaal, daar komt van alles uit, maar uh, het gaat niet goed met hem. Het zou moeten lukken, dus uh, vandaag uh, ziet er alles uit dat het een uh, massasprint gaat worden. Nou ja, er zijn meer ploegen die daar interesse voor hebben. Ik denk aan Green Edge. Vooral die ploeg uh, is heel sterk. Uitgerust met uh, renners die uh, voor het vlakke gaan. Goos onder andere. Ja, voor Goos. Uh, maar ja, uiteindelijk zal, zullen er genoeg andere ploegen zijn... die ook een handje toe willen steken. Dat kan uh, Likugas zijn of uh, Sky of wie dan ook. Maar in ieder geval, uh, alles lijkt erop. En ja, goed, ze zullen, zullen alle kansen moeten benutten. En ja, wij moeten dan toch hebben van... Uh, van het gedrang en uh, van, van, van dingen die daar gebeuren, zoals gisteren eigenlijk in de finale ook. Zo zoals eigenlijk elke dag uh, weer gebeurt. want de belangen zijn enorm. En uh, nou ja, als er weer wat, uh, wat gebeurt wat niet uh, onder controle is, dan, uh, dan hebben wij meer kansen. Dus we moeten het niet hebben van een ploeg die daar uh, alles op, uh, op een lint trekt, zoals we zeg maar in het verleden hebben we gezien, met HTC in, in de tijd. Maar uh, we hebben nu ook gezien dat ook Green Edge in de finale, in de tweede etappe, gewoon uh, tekort kwamen. Maar dat betekent ook dat andere ploegen ruiken kansen. Uh, daarmee krijg je natuurlijk uh, van allerlei uh, toestanden. En, en dat kan in een voordeel werken. Hoe is het met Kenny? Ja, Kenny is goed. Je het hem zelf. In nerveus? Nee, hij is man, niet nerveus. Tenminste, ik vind van niet. Hij is, uh, hij is heel zelfzeker en hij weet wat hij wil. En uh, ja, goed, hij weet ook dat hij zijn kansen moet benutten die er, uh, er vorm komen. En uh, dat zal hij ook zeker doen. Je zei net, wij hebben meer baat bij nou, een beetje hectiek zeg maar, in de aanloop naar de sprint. Uh, toch was juist in die hectiek uh, twee dagen geleden het moment dat Kenny uh, Marcato kwijtraakte. Ja. Uh, dus toen, toen was het niet in zijn voordeel. Nee, dat is ook niet in zijn voordeel. Maar ik bedoel, kijk, ik laat me eerlijk zijn. Als ze alles op een, op een lint trekken met, uh, met ploegen zoals uh, Green Edge... Voor Gos en uh, zo zijn er wel uh, nog een paar ploegen. Dan, dan worden onze kansen toch minder. Want dan moet je uit de tweede lijn komen. En hij moet juist het voordeel hebben dat hij zeg maar, in, de, in de chaos uh, wel het goede, het goede pad kiest. En daaruit wel uh, ja, zijn voordeel trekt. Alleen, dat is de vorige keer niet gebeurd. De kans is natuurlijk ook niet altijd aanwezig. We weten als je vijf kansen hebt en dan zou één kans kunnen krijgen. En dan moet hij hem echt met twee handen aanpakken. En zo gaan we vandaag ook van versterkt. Uh, dit, dit zou wel eens de dag kunnen zijn. Hè? We, hebben, we zien dat uh, ook in de afgelopen Giro weer. kijk Niet altijd de rapste wind, maar wel de mensen die uh, uit de chaos uh, iets goed kunnen maken. En daar hopen wij ook op uit chaos iets goeds kunnen maken. Jean-Paul van Poppel zei dat, een van de ploegleiders van Vakant Soleil. Hij was in gesprek met Sebastian Timmerman. Uh, Gio Lippens, ja, die massasprint, uh, daar lijkt het toch wel op. Hè? Want dat rijden, waar ik toch eigenlijk een beetje op gehoopt had... <laughs> dat zit er geloof ik niet in, hè? Ja, ik vond het een prachtig verhaal zojuist. Hoor. En je had volkomen gelijk, hoor. want meestal werkt het ook zo. Maar dan moet de wind gewoon een beetje meewerken. Ja. En, en, en die werkt vandaag niet mee. Ik kijk heel even nog naar beelden van de start van de etappe. En dan zie je het gewoon zon overgoten. De vlaggen die, die hangen slap naar beneden hier aan de finish. Ja, zie je de vlaggetjes wel een klein beetje wapperen. Maar het is allemaal niet veel. En dan, uh, dan uh, is er weinig kans op waaiers. En vooral ook wat ik al zei, hè, uh, langs de kust reizen. Vooral in het begin van de etappe. Ja. En uh, kijk, als ze nou in de finale windschuin van opzij hebben... Dan wordt het echt link. Dan uh, zul je het zeker zien dat er uh, wat ploegen zijn die proberen de zaak uit elkaar te trekken. Maar nu, ja, het, het, het dreigt uit te lopen op een massasprint. Hè. Trouwens Rouen nog even historisch. Hè. Vedel den Hertog 1977. Eerste Nederlander die hier won. Jan Razen 1980. En Gerrit Solleveld in 1990. En ik heb nog even gekeken naar de finale van het parcours. Tot drie kilometer voor de streep. Dalen de renners, euh, ze komen namelijk een beetje vanaf een heuveltje. Dalen de renners echt als pijlen af in de richting van de stad. En dat kan nog wel eens een keer link worden. En dan moeten ze een kilometer voor de streep ook nog eens een keer een brug over. Dus dan gaat het even links, rechts, links. En dan een huppakee, dan moeten ze op die aankomststraat aankomen. Ja, het zal een massasprint worden. Maar voorlopig dus drie man op kop. Hè? Want daar hadden we het net over. Arishiro, Moncoutier en De Laplace. Die hebben de ruimte gekregen. 7 minuten 30 seconden. de is controle in het peloton. En ze hebben inmiddels 37 kilometer gefietst. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportquiz. En die spelen we vandaag met Erik Tettero. Die is 45 jaar en komt uit Leidzendam. Hartelijk welkom. Welkom. Goeien. 140 punten is de hoogste score tot nu toe. En uh, ja, daar moet u dus overheen om de week weer te worden. Adviseur, projectleider bij APPM. Ja, dat klopt. Leuk Wat doe, je dan, wat doe je dan de hele dag? Uh, verschillende dingen, bedrijf, verschillende projecten. Dat varieert van het uh, begeleiden van de bouw van uh, buurthuizen tot aan de, de aanleg van uh, woonwijken. We werken ook aan de infrastructuur, aan het uh, bestrijden van de leegstand van kantoren. Dat is heel belangrijk tegenwoordig. Ja, dat is, is een groot nog, probleem. Er zijn nogal veel kantoren, uh, ja. Oké, okay, nou, uh, dat is dan een beetje om het kader te plaatsen van de man die vandaag de quiz speelt. We eens kijken hoe ver die komt. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Geert is de feeling met de maatschappij compleet. Het is lege prietpraat. Alles draait om Geert Wilders. Een politieke klaploper. En hij houdt met niemand, maar dat ook helemaal met niemand rekening. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Uh, ik weet van niets. Wat een mooie dag had moeten worden voor de PVV-leider werd een nachtmerrie. De fractieleden Hernandez en Kortenhoeven stappen op... omdat ze het gevoel hebben geen invloed te hebben. Toch zegt Wilders dat er wel degelijk naar Marcel Hernandez is geluisterd... en op zijn verzoek één onderdeel van het verkiezingsprogramma zelfs is aangepast. Hernandez was namelijk woordvoerder op dat vlak. Op welk beleidsterrein doelt Wilders? Daar moet ik op passen. Defensie is de het vent. antwoord. Hernandez is uh, oud militair. Volgens Wilders zijn de wensen van Hernandez als het gaat om de bezuinigingen op defensie volledig overgenomen. Vraag 2. De aandacht ging dus grotendeels naar uh, de twee opgestapte PVV'ers en niet naar de inhoud van het verkiezingsprogramma. Daarin is de islam niet langer het belangrijkste thema, maar de macht van Europa. Wat is de titel van het PVV-verkiezingsprogramma? Uh, dat is hun Brussel, ons Nederland. En dat is goed. Gaan we verder met een sportvraag. De Wimbledon kampioene van vorig jaar, Petra Kvitova, is uit het toernooi. Daarmee eh, lijkt eigenlijk een lode last van haar schouders gevallen. Van welke oud-kampioene verloor ze in twee sets? Van Souina Williams. Ja. Dat is goed. Het uh, werd gezien als een van de beste wedstrijden... die Serena ooit op Wimbledon heeft gespeeld. Vraag 4. Opvallend momentje in de Tour. Etappenwinnaar Peter Sargon... deed bij de finish een soort dansje op de fiets. Zij imiteerde de hoofdrolspeler uit een populaire film. Welke film is dat? Forrest Gump. Ja, Forrest Gump. Tom Hanks had dezelfde beweging als Forrest Gump. Sargon had met zijn ploeggenoten afgesproken... dat hij dit bij een overwinning zou doen. Ik probeerde net te doen alsof ik aan het hardlopen was, hm. zei de slogan. Het er leuk uit. We gaan naar vraag 5. We laten u een fragment horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Ik heb de hele tijd met de rest moeten fietsen. Ik ben uh, heel blij dat die jongens in het groepje gewoon... Uh, zeiden, we gaan met het wiel zitten, we rijden wel. En ze uh, dus ben zo naar de finish gekomen. Ik ga het zien wat het is. Ja, wie was dat? Maarten Ja Jazeker, dat was Maarten Chalinkie. Hij uh, ligt in Amersfoort in het ziekenhuis is geopereerd aan een uh, gebroken heup. Operatie is goed gegaan. Nou, Dionne de graaf, hartelijk dank. Want vraag oh. 6 was dus uh, in welk ziekenhuis lag deze <lacht> man? Ik dacht in het ziekenhuis in Amersfoort. Dat is fout. Dat is fout. <lacht> Wat erg. Nee, dat is goed. Ja. Dat is voorgezegd door mijn collegaatje van kantoor. Ja, sorry, mijn maar... collegaatje ja. van kantoor snapt de quiz nog steeds niet Oeh, helemaal. Hoe is het ziekenhuis? Dus <laughs> ja, jury probeert het nog te redden, deze ja, De, de ja, bakel ja, ja. in de quiz. Ja, ik, ik had gisteren gehoord dat het het huisziekenhuis is van de Rabobank. Maar ja. ik hoop niet dat het heel druk bezocht wordt. U zijn bij Ander Medisch Centrum? <laughs> dat klopt. Nou, ja. Dat is inderdaad ja. goed. Ja. Dan gaan we naar uh, de laatste <laughs> vraag. Goed, sorry hoor. De laatste vraag. Nou, kijken wat ik daar weer kan verraden van tevoren. Uh, u krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? U zegt stop als u denkt te weten wat het is. En hoe sneller u stop zegt, hoe meer punten u kunt verdienen. Vier punten in totaal. We zoeken vandaag een onderwerp. Vier. Ik moet de beste zijn. Stop. Au. Oh. dat is heel snel. Joon oh. hey, heeft niks voor gezegd, maar nee. ik... Ik gok op uh, JSF. Hoezo? Uh, het beste toestel voor de beste prijs uh, staat er uh, aangegeven. Ik vind het heel knap. Ja. ja. De volgende aanwijzing zou zijn geweest... ik zorg al tien jaar voor oneenigheid. Zou nog steeds kunnen. Hè? Mm. <laughs> voor twee punten was een aanwijzing... er is tot nu toe 800 miljoen Nederlands geld in mij gestoken. Klopt ook. Hè? Ja. En voor één punt... de Partij van de Arbeid heeft zich gisteren tegen mijn aanschaf... Uitgesproken, Antwoord is JSF, inderdaad. U komt op een factor van 9, dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigd. Dat betekent dat er in ieder geval 16 vragen goed moeten zijn... om in de buurt van die 140 te komen. Zo meteen.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 particular place to go van Chuck Berry. We spelen deel 2 van de quiz met Erik Tetteroff. Wordt spannend, want 140 is de hoogste score gisteren neergezet. En uh, nou, daar kan hij overheen. Moet hij de 16 goed hebben? Want zojuist, dus factor 9 in deel 1 van de quiz. 90 seconden de tijd, veel vragen, uh, het antwoord geven of pas zeggen. Dat is het devies. En de vraag moet helemaal worden uitgesteld. Hier komen ze. De nieuws- en sportquiz. Wat is de naam van wat ook wel het goddeeltje wordt genoemd dat nu is ontdekt? HIX-deeltje. Dat welke, is goed. Welke vereniging gaat in hoger beroep tegen het verbod van de organisatie? Martijn. Dat is goed. Het voedingscentrum wil dat kinderen tot 13 jaar afblijven van drankjes en snoep waar wat in zit? Pas. Cafeïne. De Hoge Raad vindt dat de zaak tegen twee leden van welke groep over moet. kost dat groep goed. goed. Bij welk pretpark zijn gisteren Utrechtse scholieren massaal op de vuist gegaan? Walibi binnenhuizen. Dat is goed. Wie moet zich voor de tuchtrechten verantwoorden... omdat hij stelselmatig contante betalingen zou hebben aangenomen? Bram Moskowitz. Dat is goed. Bij welk oud-president heeft justitie invallen gedaan in zijn huis en kantoren? Sarkozy. Sarkozy. Dat is goed. In het provinciehuis van welke provincie... zijn al elf ambtenaren licht gewond geraakt... doordat ze tegen glazen deuren aanliepen? Utrecht. Dat is goed. Wat is de naam van de nieuwe versie van de Linda... die sinds gisteren in de winkels ligt? Pas. Linda Meijden. Welke telefoonaanbieder komt met een abonnement... waarbij je echt onbeperkt mag bellen? KPN. Dat is goed. Hoe heet de acteur die volgens Forbes het afgelopen jaar het meest heeft verdiend? Tom Koers. Dat is goed. De maximumsnelheid moet volgens het verkiezingsprogramma van de PVV hoe hoog worden? 130. Nee, 140 km per uur. Wie werd gisteren op zijn manier van sprinten aangesproken door een boze Mark Cavendish? Van Hummel. Dat is goed. Welke luchtvaartmaatschappij daar een standplaats op het vliegveld van Maastricht... Erfkans. Ryanair. Wie schilderde man met halstuk en hoed. dat op een veiling ruim 10 miljoen euro heeft opgebracht? Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse roeier? Die is gestopt met zijn roeitocht over de Indische Oceaan. Tom Nelen. Zoiets. Dat niet goed, het is Rolf Tuin. Rolf Tuin. Dan gaan we rekenen. Dan gaan we rekenen. Dan gaan we rekenen. 11 waren er goed. Het moesten er 16 zijn om over die 140 te komen. Dus dat is niet voldoende. 99 punten is aardig. Uh, een aardige score in een normale week zou dat, uh, zou dat uh, zeker bij de toppers zijn geweest. Maar ja, die 140 klapte er gisteren behoorlijk in. Dus uh, helaas zit de weekwinsten er niet in. Wel het normale prijzenpakket, uh, de kaarten voor beeld en geluid... en dat prachtige sportboek door de collega's boven, zeggen we altijd. Ja. Uh, geschreven de mensen van uh, sport. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Hartelijk en een goede reis terug naar Leidschendam. Prima. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Want het is één minuut over half twee. Door Alt Megens. Een huisuitzetting in Karlsruhe is uitgelopen op een gijzeling en een schietpartij waarbij vier mensen zijn omgekomen. De doden zijn de man die zich tegen zijn uitzetting verzette, een deurwaarder en twee van zijn medewerkers. De bewoner had de drie gegijzeld toen de politie een brandluchtrook rook met het huis in Karlsruhe bestormd.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 met het radioactieve polonium. En het Europees Parlement heeft het ACTA-verdrag verworpen. ACTA is vooral bedoeld om de rechten van de film- en muziekindustrie... op internet te beschermen. Verwerping van het verdrag komt niet als een verrassing. Eerder stemden vijf commissies van het Europees Parlement al tegen ACTA. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een gefield op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen de knooppunten Valburg en Ewijk drie kilometer. Dit is de Radio1 Sportzomer. Prem in zijn Sportzomerbus promoot een nieuwe sport en we zetten weer een nieuw attribuut in het Toermuseum. Maar we gaan eerst weer naar Frankrijk. De vierde etappe, er is een kopgroep, maar het peloton heeft alles onder controle. Heeft het volledig onder controle, want de voorsprong van die kopgroep van die drie man, Arashiro, Moncoutier en Delaplace is onveranderd. 7,5 minuten betekent dat het peloton precies even hard rijdt de laatste kilometers als die kopgroep. En dat betekent ook dat zij in ieder geval kunnen gaan sprokkelen. Gaan sprokkelen om puntjes te verzamelen voor de bergprijzen. Want die zijn er weer te verdienen vandaag hoor. Vier coaches van de vierde categorie liggen allemaal toch wel in het eerste deel. Althans drie daarvan. In het eerste deel van de koers. De laatste ligt er ook nog op een respectabele afstand van de finish. Ruim 74 kilometer van de finish in Rouen ligt het laatste coachje van de vierde categorie. En zojuist zijn de mannen boven gekomen op de Côte du mont Ouan En daar kwam David Moncoutier, de man van Covid, is als eerste boven. Dat is niet zo verrassend hoor, want Moncoutier kan ongelooflijk goed klimmen. Hij heeft al eens een keer de bergtrui gepakt. Was ook al eens een keer de beste klimmer, een aantal keren zelfs in de ronde van Spanje. En hij maakt meestal naam met lange ontsnappingen in bergetappes. Waarin hij uiteindelijk naar de overwinning soleert. Nou, vandaag dus geen bergetappe. Toch wel vreemd dat Moncoutier zich in deze etappe laat zien. Maar hij is er in elk geval wel samen met Arachiro en De Laplace. Voorlopig rijden die drie nog samen. En nu zie ik dat de voorsprong weer licht is opgelopen. 8 minuten, dat betekent dat er nog 30 seconden is bijgekomen. Het gaat rustig aan, in ieder geval deze kant op. En ik heb ook nog even weer die weersverwachting erbij gepakt. Toch altijd wel even handig. De wind, erg zwak, 10 kilometer, 20 kilometer per uur hoog uit. En hij waait straks als we landinwaarts gaan rijden, schuin van achter. En het gaat regenen straks, volgens Frans Meteo. Daar moeten we maar op vertrouwen. Consumer Radio 1, la radio complètement rouw. De Tour de France Radio 1. Het klinkt heel oud, maar het is nieuw van eigen bodem. Chris Berry heet zijn Love Trip. Een spannende dag in Delft vandaag. Daar wordt de historische molen De Roos uit de 17e eeuw 1 meter omhoog getild. Om een ruim baan te maken voor een sporttunnel die daar wordt gebouwd. John Sarbach ging kijken hoe je nou zo'n molen de lucht inteelt. Dat was het symbolische startsignaal. Van de werkzaamheden, meneer Veneman, u bent voortvoerder van ProRail. Hij staat al 40 centimeter hoger, heb ik begrepen. Ja, we zijn inderdaad vanochtend ook al begonnen. Zeven uh, uur zijn we hier uh, gestart. Om even te kijken van, he, gaat het goed? Even wat proefliftingen uh, uh, uh, gedaan. Nou, dat is allemaal prima gegaan. We hadden ook al eerder allemaal proeven gedaan. Dus uh, we zijn vlot uh, van start gegaan en het gaat lekker inderdaad. En wat gebeurt er nou feitelijk? Hij gaat de lucht in door... Uh, uh, eigenlijk heel simpel. Het is een soort betonnen dienblad. Betonnen fundering waar hij op dit moment uh, op staat. Uh, en je moet dat natuurlijk precies horizontaal de lucht in krijgen. Dus dat het hele dienblad precies recht blijft. Dus niet dat je de rechterkant wat meer uh, lift dan de linkerkant. Nou, Je hebt de molen, dat is natuurlijk het, het zwaarste gedeelte. Maar je hebt aan de andere kant ook nog een keukentje bijvoorbeeld... waar een modelaar uh, vroeger lekker wat koffie in uh, ging klaarmaken. Uh, dat moet natuurlijk veel minder druk geven dan de molen. Dus het is een, een computer gestuurd geheel, waarbij je op verschillende plekken meer of minder druk moet geven om te zorgen dat die molen precies recht overeind gaat. En dat gaat heel langzaam? Dat gaat ontzettend langzaam. Ja, dat is echt met stapjes van 4 millimeter eh, per keer. Dan hebben we een paar minuten de tijd om te kijken van gaat alles nog goed? Dan krijg je weer een signaal dat er weer 4 millimeter, 4 millimeter gelift moet worden. Dus eh, nou, we denken dat het de hele dag wel duurt voordat we die, die molen echt ook daadwerkelijk eh, een meter hoog hebben. En het is ook nog eens een keer zo dat als je kijkt naar het gewicht, dat is Ongeveer 1500 ton. Uh, nou, dat is vergelijkbaar met dat er uh, uh, iets van 18.000 mensen bij elkaar gaan staan op een, uh, op een plaatje van uh, 300 vierkante meter. Nou, dat is natuurlijk heel erg weinig. Dat moet er de lucht in worden getild. Dus je moet dat echt heel voorzichtig doen. We hebben hier ondertussen dat, dat, interview, dat we dat afnemen. Twee treinen zien voor, voor, voorbij komen. Die gaan over een, uh, over een brug. Dat is straks voorbij. Want als je hier in Delft rijdt, dat is een enorme bouwput. Dat gaat straks onder grond. Ja, Het mooie is inderdaad dat het compleet verdwijnt. Afgezien dat het natuurlijk van twee sporen, vier sporen ook nog eens een keer worden. Dus dat is weer prettig voor de reiziger. Uh, maar voor de bewoners is het heel erg prettig. Dat de ruimte die ze nu, of de, de, het geluid wat ze nu eigenlijk horen... dat dat gewoon compleet verdwijnt omdat die trein onder de, onder de grond gaat. Dus nu hebben ze wat meer last van, uh, van dat we natuurlijk hier aan het werk zijn. Maar na verloop van tijd, dat zal in 2015 al zijn... ja, dan is het hier uh, muisstil... En dan kan je de vogels fluiten. Bart Doorn is molenaar van deze bijzondere molen, want dat is het eigenlijk wel. Ja, uniek aan de opbouw van de molens is dat de onderbouw zeskantig is en de bovenbouw rond. Ja, dat wijst ook weer op verschillende bouwfasen. Dus ja, de molen is in de loop van de eeuwen gegroeid zoals die nu is. En... En de geschiedenis ja, gaat nog steeds door. Uh, dit, uh, ja, de, de aanleg van de tunnel is ook weer een stuk uh, in de geschiedenis van de molen... waar ze over honderd jaar uh, weer heel veel plezier aan beleven. U klinkt heel trots. Doet het niet pijn in uw hart eigenlijk om uw molen zoveel geweld aangedaan te zien worden? Nee, het uh, doet me geen pijn in het hart. Omdat je gewoon weet dat het uh, ja, voor de stad Delft heel belangrijk is... dat het ga, moet gebeuren. En ja, straks de eindsituatie, als het voorspoorviaduct weg is... de stadskracht weer terug is... Ja, dan is is het er 20 keer mooier op geworden. Dus ja, wie mooi wil worden moet pijn lijden. De Radio 1 sportzomerbus het is in Zuid-Amerika en in Spanje een enorme uh, populaire sporthal. padel. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Jij, nee, ik ook niet, nee, ik ook niet. Ze um, dus proberen dat nu in Nederland ook van de grond te krijgen. En uh, dus, uh, ja, Prem promoot in feite vandaag het uh, padel. Prem is uh, nee. onderweg. <laughs> nee, Jurgen, wacht, wacht, wacht. Ik promoot niet, voor de, de duidelijkheid. O. Uh, uh, het is bedacht door de redactie en ik dacht, ik ga even kijken. Ik ben bij Coronel En ik ben de hele dag hier bezig. En omdat ik een kritische nood wou, ik dacht, ja, we zijn wel... we gaan geen ongebreidende reclame maken, heb ik de top squasher. Bart Ravelli, die heeft vierde plaats gehaald bij de NK 2011. En de halve finale is tijdens de Tasmanian Open en in Sydney nog een halve finale gehaald. Heb ik gevraagd om even te komen. En hij is nu aan het uh, uh, paddelen, of paddelen, of padellen met de jongens. Maar toen hij binnenkwam, uh, maakten we de volgende impressie. Ja. Hebben ze de regels goed uitgelegd, Bart? Ja, een klein beetje wel, ja. Nog wat te doen. Jij... Bart Feli, gekleed in moderne gympies. U kunt de foto zien op de website gemaakt door Martin Hulshoff. Uh, professionele uh, squash speler... Jullie moeten wel een beetje via het glas spelen, Norberto, dat hij een beetje de squash overeenkomst kan zien, want u zijn jullie alleen aan het tennissen. Norberto, ik wil niet vervelend zijn, maar meneer Raffelli maakt jullie in. Hoe kan een squash die het nooit heeft gespeeld zo van jullie winnen? Mooie vrouw. Nou, ik, ik loop nu de baan op, Jurgen en Dion, dus ze zijn nog... Bart, sorry, alsjeblieft, heren, zullen jullie allemaal komen volgens Jurgen... ben ik promotie aan het maken voor uh, het paddelen. Maar uh, Bart Ravelli, je bent squash'er, je hebt nu een kleine 10 minuten gespeeld. Hoe bevalt het? Ja, het is, uh, het is leuk, het is uh, even wennen, het is totaal anders dan een squash eigenlijk. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk, ja. ik vind het een leuke sport. En we leggen even van de Radio 1-luisteraar, wat Jurgen en Dion hadden ook nog nooit. En dat Dion het niet wist, kijk Jurgen weet bijna nooit iets, maar dat Dion het niet wist, dat is wel opvallend. Maar uh, je hebt het al ooit eerder tegengekomen, padellen? Ja, ik heb uh, twee jaar geleden een toernooi gespeeld in Valencia, voor squash dan. En daar hadden ze uh, ook uh, padelbanen, koorts. Uh, daar heb ik toen een keertje gespeeld, uh, dat al een tijdje geleden. Okay, leg de ervaren squashspeler uit waar het verschil zit. Want kijk, mee kunnen ze alles op de moos beelden. Maar... Um, ten eerste, de baan is een stuk gladder. Dus met, met het zand, uh, je glijdt nog wel snel weg. Voor ons dan. Maar ook de, de lijnen van het spel. Veel breder. En, uh, ja, je moet even, echt even inkomen squasher. als squash. Je bent niet uh, in het voordeel met de glazen. Ja, met de achterkant. Okay, en leek het nog meer op tennis of lijkt het meer op squash? Um, ik vind het... Meer op tennis lijken dan in, in dit. Ja, de bal komt wel terug via het glas en uh, ja, dat, dat is wel makkelijk. Maar ja, als je niet de goede lijn uh, hebt en het racket is een stukje kleiner. Een stukje kleiner. Ja, het uh, lijkt meer op tennis hoor. Gilbert, heb vanochtend ook met mij gespeeld. En ik ben echt een amateur vergeleken met Bart. Uh, hoe is Bart het gedaan? En je ziet dat Bart in ieder geval een racketsport gewend is. En dat hij dus snel die ballen oppakt. En goed eh, die afstanden inschat. Dus dat werken met die glaswand aan de achterkant. Waar tennissers juist heel veel problemen mee hebben. Tennissen zijn technisch misschien iets in het voordeel. Omdat ze de slag beter kunnen. Maar squashers zijn veruit in het voordeel. Omdat ze gewoon die ervaring met die achterwand en die zijwanden hebben. Dus die pakken dat gewoon goed op. En dat zie je aan Bart heel snel. Oké, okay, uh, Norberto. Nee, Jurgen en Dion, ik moet je echt vertellen. Ik heb ongeveer een uur... Mensen lopen padellen en als kind heb ik veel getennist en tiener. En later, hè, in Nederland was ik te arm en zo kon ik het minder doen. Ik vind het uh, ontzettend prettig, want je, wordt, je raakt er meer vermoeid van dan bij tennis. Het is heel raar. Uh, uh, het is niet zo intensief als squash, maar je loopt toch wat meer. En je moet meer technieken beheersen. Bijvoorbeeld met het glas, de oog, handcoördinatie. Dat is ontzettend moeilijk. En Norberto wat me opviel, ik heb dan de neiging om hard te gaan slaan... terwijl juist de kunst hier is om zachtjes mee te gaan. Ja, bij paddelstrategie is bepalend. Het is bijna alles. Uh, hoe fit je bij paddel je bent is niet, niet bepalend. Daarom spelen we af en toe uh, langzaam. We proberen om de rally op te bouwen. En dan gaan we de, de rally afmaken. Ja, want wat opvallend is, Sjoerd uh, uh, van Coronel Sports, de manager hier. Het is een variatie, want je maakt langere rallies En daardoor beweeg je meer dan bij tennis. Ja, nee, dat klopt. De rally's zijn een stuk langer, dus je bent, uh, je bent ook wat sneller vermoeid. Ja. En dat zagen we bij jou ook al. Ja, dat is waar. Niet doorvertellen. <laughs> Jurgen, nou, ik, ik, uh, ik, ik speelde uh, volgens mij één set en ik ben tonglach op mijn schoen. Maar ik moet zeggen, als je het een tijdje doet, is, is het echt aan, aanbevelend zwaardig, Jurgen. Dus uh, het jammere is, er zijn maar 15 banen in Nederland. Het moet nog uitgebreid worden en het is geen sport. Voor de arme volksjongens. Want ik bedoel, je moet wel 16 euro per uur betalen en een beetje dure rekken rek rek aanschaffen. Je bedoelt ah, zoals goed, wij, Maar dat is, uh, 16 euro is goed te doen voor een uur plezier, toch? Ja, jij, jij en die jood kunnen het betalen. Ik niet. <lacht> <lacht> <lacht> ik, ga, ik, ga nu, ik ga nu drie dagen uitrusten van deze uh, dingen. En maandag horen jullie me weer. Dus uh, uh, tot maandag. Tot maandag. Dag Prem. En daarnaast op onze site, uh, misschien kunnen we dat nog even laten staan, jongens? Want het is nu de hele tijd over Pardel gaan. Uh, op de site radio1.nl is te zien hoe dat er dan in het echt uitziet. Ici Sportzomer Tour de France. Le spectacle de Radio 1. de ti olvidar yo no pienso que mi corazón resista un día más yo no soy lo que tú quieras que sea el... is Juan Juanes. Het Radio 1 Sportzomer Tourmuseum. De Tour van dit jaar heeft een eigen Tourmuseum. Hier in de studio van de Radio 1 Sportzomer. En dat doen we in samenwerking met het Huis van de Wielensport in oprichting. Wat hebben we hier al? We hebben hier al drie historische truien. En sinds gisteren ook een kei uit de klassieker Parijs-Roubaix. Dat was de prijs voor de winnaar Henny Kuiper in 1983. U kunt dat ook allemaal zien uh, via onze webcam op radio1.nl. Vandaag komt daar een attribuut bij. En wel de dagprijs die Steven Rooks won op de Alpe d'Huez in 1988. Hij gaat het halen, Steven Rooks, jawel. Jawel, jawel. in 76 Soetermelk, 77, 78 Kuiper. Toen weer Zoetemelk en twee keer Peter winnen. En nu in 1988, Steven Rooks, op, wat is hij blij. En wat is hij terecht blij rooks op Zal ik even beschrijven wat het is? Ja, doe maar even. De dagprijs was een kleine metalen uitsnede van de kaart van Frankrijk. Waarop het begin <hijen> en het eindpunt van de etappe wordt uitgebeeld met twee diamantjes, zoals te zien is via radio 1.nl. Dank u wel, collegaatje van kantoor, Jurgen van den Berg. Um, dat uh, is dan de dagprijs, maar uh, de, de renners verdienen natuurlijk ook geld. Geo lippens uh, in Frankrijk, overwinning ja. uh, op, op de Westaar, dat weten we nog precies. Maar dat prijzengeld in de Tour, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Hoe is dat met het prijzengeld dit jaar? Ja, die goedbedoelde rotzooi trouwens, hè, waar, uh, waar Steven Rooks ook mee verblijft... is dus dat doen ze nog steeds wel. Uh, dat hangt af van de, van de, van de finishplaats. Maar goed, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Maar het prijzengeld zelf, dat is gewoon gereglementeerd. Uh, op dit moment is het heel simpel. Een winnaar van een etappe, die krijgt 8.000 euro. De nummer 2, 4.000 euro. De nummer 3, 2.000. En dan gaat het verder naar beneden. En als je uh, 16e wordt of als je 20e wordt, maakt het allemaal niet uit. Alles wat daartussen zit, krijgt gewoon 200 euro. Uh, daar ben je mooi klaar mee, ook zeggen voor een dag heel hard fietsen. Aan de andere kant, die prijzen gelden, het is heel simpel. Het gaat allemaal in een grote pot bij de ploeg. En de ploeg verdeelt uiteindelijk, na afloop van de Tour, verdeelde de prijzen onder de renners, maar ook onder het personeel van de ploeg. Dus dat zijn dan de bonussen die bovenop de salarissen komen. Want laten we dat niet vergeten, hè? de renners worden uiteraard ook gewoon betaald door de ploegen. Als je trouwens de Tour wint... Dan wordt het interessanter, want dan krijg je 450.000 euro... Uh, Cadel Evans vorig jaar. En daar geldt precies hetzelfde voor. Ook dat gaat in die uh, pool, of in dat, uh, dat potje voor de, voor de rest van de ploeg. En sterker nog, Evans zelf, als het goed is tenminste... als hij niet al te zunig is, dan deelt hij ook niet mee in die prijzenpot... omdat hij er vanuit kan gaan dat zijn contract, zijn kostje... dat dat wel gekocht is voor de komende jaren als je eenmaal die Tour hebt gewonnen. Dus hij gaat veel geld verdienen, hè, criteriums, noem het allemaal maar op. Maar die 450.000 euro van Evans, dat gaat dus gewoon ook weer in die pot... Ja, en voor, de, en voor die andere truien, voor de bolletjes truien, het wit, het groen... daar staan ook allemaal vastgestelde prijzen voor. Allemaal vastgestelde prijzen. Uh, de groene trui, als jij uh, een tussensprint wilt, die supersprint... nou, een leuk voorbeeld gisteren. Uh, dat akkefietje met Kenny van Hummel en Mark Cavendish. Uh, dat bokito gedrag van Cavendish tegen van Hummel. 1500 euro heeft Cavendish daarmee verdiend. Nou, gefeliciteerd, zou ik zeggen. En uh, de nummer 2 van Hummel dus, die pakte daar uh, 1000 euro. Trouwens, dat klopt niet eens helemaal. Want uh, de, de prijzen die waren natuurlijk al verdeeld... Om dat er een kopgroepje weg was van vijf man. En er zijn maar geldprijzen voor de eerste drie te verdienen. De anderen kunnen vooral punten verdienen. Dus gisteren ging het gewoon naar de nummer één van de kopgroep. En als je uiteindelijk de groene trui in Parijs wint... Het staat een klein beetje uh, zuur tegenover die, uh, die gele trui. Want dan krijg je 25.000 euro. Dus dat is toch een stuk minder dan die 450.000 euro. De bolletjes trui. En dan gaan we maar gewoon even naar het uh, eindklassement uh, van de bolletjes trui. Ook daar 25.000 euro. Dat zijn nou, ja, ik, ik bedoel, ik zou het ervoor doen hoor. Maar uh, laten we zeggen, voor een topwielrenner <laughs> is het uh, geen vetpot. En uh, Gio, uh, nu we je toch aan de lijn hebben. Hoe is het met, uh, met de koplopers? Uh, met de koplopers gaat het goed. Uh, 7 minuten en 55. De seconde is de voorsprong. Het schommelt een klein beetje af en toe. Dan rijdt de ploeg van Lotto Belisol op kop. Dat is de ploeg van André Greipel. Uh, tegenwoordig moet je ook zeggen, dat is het reservetreintje van Mark Cavendish. Want die sleet daar... Keurig bij aan en die profiteert ervan. Maar die rijden af en toe op kop en dan wordt die voorsprong wat minder. En als ze dat even niet doen, dan loopt de voorsprong weer op naar 7.55. Ik wil toch nog, als het mag, nog even heel kort, heel kort iets zeggen over die bijzondere prijzen. Tom Steels, ooit ook een veelvraat in de Tour, won nogal wat etappes. Die kreeg bij een finishplaats nadat hij als eerste over de streep was gekomen een paard mee. Een paard. Echt een paard, Staat het gewoon in de een gang. paard. En het, eh, volgens mij heeft hij dat gewoon ook laten transporteren naar België. Ik weet niet of hij renner... naar ons Tourmuseum kan komen. Waarschijnlijk niet, hè? <laughs> uh, Leuk, te paard zou ik zeggen. Maar sommige renners krijgen ook hun gewicht in, in wijn of hun gewicht in kaas. Ze verzinnen van alles. Eh, wat ik al zeg, goed bedoelde rotzooi. En de renners die weten meestal niet wat ze ermee aan moeten. Dankjewel, Gio. We gaan naar tennis uh, op Wimbledon. Zometeen om twee uur beginnen ze daar met de uh, kwartfinales. Marcella Mesker, op welke van de vier verheug jij het meest? Nou, er is natuurlijk maar één wedstrijd waar het echt om gaat vandaag. En dat is uh, Andy Murray tegen David Ferrer. Ja, en dat zeg ik niet omdat uh, Groot-Brittannië nu eenmaal altijd in de ban is van Wimbledon of van Andy Murray. Maar um, laten we wel wezen, Murray, Ferrer, twee top tien spelers. Um, vooraf ja, kan je eigenlijk niet zeggen wie gaat winnen. Ze hebben tien keer eerder tegen elkaar gespeeld. Ze zijn goede vrienden, ze kennen elkaar goed. Het staat 5-5 in onderlinge ontmoetingen. Maar op gras troffen ze elkaar nooit. Uh, Roland Garros, laatste keer, dat is, dat is een maandje geleden. Toen won Ferrer toch wel vrij makkelijk van Murray. Misschien dat dat een voordeeltje is. Maar ja, hier thuis spelen, op het centenkort op gras... dat kan dan weer net uh, Murray over de streep trekken. Want kijk, als we eerlijk zijn, we kijken naar die, die, die, vier, uh, die acht spelers, die vier kwartfinales. Gaat Novak Djokovic nou verliezen van Florian uh, Maier... Nee, toch. Hè? Uh, nummer, en, uh, nummer 31 van de wereld, Meijer. Goeie grastennis hoor, dat wel. Maar Djokovic is in vorm. En uh, gaat Federer uh, verliezen van Mikkel Jusni, nummer 26 van de wereld? Goeie tennisser, maar ze hebben 13 keer tegenover elkaar gestaan. En 13 keer won Federer. Dus ja, tenzij hij weer last krijgt van zijn rug. Ja, ik zie Federer dat niet, dat niet verliezen. Nou, dan hebben we nog een uh, vierde kwartfinale. Die kan heel aardig zijn hoor. Jouwie Vrit Tsonga, de nummer 5. Tegen de nummer 27, Filip Koolschrijber, die zijn eerste kwartfinale van een Grand Slam uh, haalt. Um, twee shotmakers, twee leuke tennissen. Ik verwacht daar uh, spectaculair tennis. Maar Tsonga leidt ook weer een onderlinge ontmoetingen met 5-1. Dus als je het allemaal zo naast elkaar zit, zeg je op papier hebben die drie kwartfinales met Djokovic, Federer, Tsonga. Echt grote favorieten. Maar Murray, Ferrer, wie dat gaat winnen... Ja, dat, dat weten we pas aan het eind van de dag. We horen het allemaal van jou vandaag. Vanaf Wimbledon, Marcella Mesker. Tom van het Hek is aangeschoven, Middag. want er ja. kan weer geklaagd worden vanaf uh, nou binnen een minuut. Ja, binnen een minuutje. 0800-1101. Vragen, klagen, wensen mag allemaal weer. En uh, mensen blijven gelukkig nog steeds lekker bellen met allerhande vragen en klachten. Dus wij gaan er snel naar de overkant. 0800-1101. Ja, ik heb per ongeluk uh, een kandidaat die... geholpen. Het gaat over die quiz vanmiddag. Ja, ik, de, de quiz, ik... ik voel het nu al. Ja, ik gaat nee. veel over de quiz. Daar kan ik niks aan doen, sorry. Ze heeft een antwoord verklapt. Ik zal het netjes in behandeling nemen. <laughs> Dankjewel. je van het Hek. Hij is nu onderweg naar de telefoon. U kunt vanaf nu gaan bellen. Vierde etappe in de Tour, 214,5 kilometer. We finishen vanmiddag in Rouen. Nog steeds drie man aan kop. Arashiro, Moncoutier en Del Place. Hebben we hebben een minuut of acht voorsprong op het peloton. Dus dat en? zal alweer weer een massasprintje worden. Precies. En we volgen natuurlijk ook de kwartfinales op Wimbledon... in het mannentoernooi. Graag tot na twee uur. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl